Clemens Peters met het NOS-journaal. Zo'n 7.500 mensen hebben vandaag in Theater Carré in Amsterdam afscheid genomen... van de vermoorde misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Rond 8 uur vanavond sloot de gemeente de rij af. Maar iedereen die hier op dat moment stond, mocht nog wel naar binnen. Het duurde nog tot na 10 uur voor de laatste bezoeker afscheid had genomen.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 De containers waren bedoeld voor bedrijven in Nederland, België en Duitsland. Die hebben vermoedelijk niets met de smokkel te maken, zegt het Openbaar Ministerie. De koepelorganisatie van de GGD's heeft aangifte gedaan tegen tientallen mensen die nagemaakte vaccinatiebewijzen hadden gekocht. Volgens het programma Show Nieuws bood een adverteerder aan voor 250 euro een vaccinatieregistratie te regelen. Kopers liepen tegen de lamp bij het aanmaken van de QR-code in de app. PSV heeft in de tweede voorronde van de Champions League thuis met 5-1 gewonnen van Galatasaray. Sahavi was met drie doelpunten de grote man bij PSV. Volgende week is de return in Istanbul. Het weer, de temperatuur daalt vannacht naar een graad of 12. Morgen met name in het noorden bewolking. In het zuiden is er volop zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft het. het. En zon, jij beleeft het. Zon, zon, zee, Zee. Zandvoort, een zomer heeft. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht. We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 de badlaats. Ook in de zomer. CFM. La romanci, je gaf me een De schuld heb ik, Je hebt volar nuestra imaginación y de repente se nos olvidó. Y es que me pasé, me pasé de copas. Je me ons laten vliegen, je hebt ons laten vliegen. Je hebt ons laten vliegen,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 Met een zetje. Van zon, zee, Zandvoort en Zomerits. You're no one for me. You're one of a kind. I want your loving, baby. Jouw keuze ZFM. Well, they're to live. And talk and stroll, A very precious kiddle Said night and fork To sausage roll It's picky In the middle And thus it seems Come rain or shine The pageant still unfolds Said the piker